Middernacht, het is zaterdag 18 februari. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn aangekomen in Leg. Ze kwamen met een busje uit St. Gallen in Zwitserland... waar rond kwart voor negen het regeringsvliegtuig landde. Daarin zaten ook prins Constantijn en zijn vrouw en kinderen. De toestand van prins Johan Frizo is niet veranderd. Nog steeds stabiel, maar niet buiten levensgevaar. De Oostenrijkse artsen die de 43-jarige prins behandelen... kunnen pas over een paar dagen een prognose geven...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 Er was veel beveiliging ingezet, de politie stond voor de deur... en bezoekers werden gecontroleerd door beveiligers. Haddad ging in debat met het groenlinks Kamerlid Tovik Dibi... een journalist van de pers Gustav Bessems. Tegen de komst van Haddad was veel protest. Hij is lid van een Britse sharia-rechtbank... en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. De Iraans-Nederlandse politicus Ezan Jami zei na afloop van het debat op Twitter... dat hij aangifte gaat doen tegen Haddad...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 Klaas Strupsteen. Goedenacht, morgenochtend om half elf... wordt de Utrechtse aartsbisschop Eik in Rome... door Paus Benedictus XVI tot kardinaal gecreëerd. U hoorde het net misschien ook al in het oog. Toen we het in ieder geval uh, is daarover gesproken. Um, Bisschop Eik hoort dan bij de 125 kardinalen... die jonger zijn dan 80. En daarom mag hij te zijn de tijd deelnemen aan het conclaaf... dat de opvolger van Benedictus kiest. Sterker nog, hij maakt een Hele kleine kans om die opvolger zelf te worden. De meningen over bischop Eik zijn verdeeld. Hij is nogal conservatief en wordt doorgaans niet getypeerd... als een warme persoonlijkheid met grote pastorale gaven. Toch ziet de paus kennelijk wel iets in hem... want die heeft er persoonlijk voor gekozen... om bischop Eik morgen tot kardinaal te creëren. Het is weliswaar een traditie dat de Utrechtse aartsbisschoppen ook kardinaal worden... maar daar hoeft de paus zich niet aan te houden. Over deze kardinaalscreatie, over aartsbisschop Eijk, over de komende vaste tijd, de toestand in de katholieke kerk... over de opvolging van de paus en zelfs over een moordcomplot... al zal dat kort zijn, praat ik het komend uur met... Uh, katholiek kerkhistoricus Tom van Schaik. Meneer van Schaik, goedenacht. Dag, meneer Drupstein. Welkom in Casa Luna. Dank u wel. Wat doet u morgen om half elf? Uh, ik denk iets, dat iets, ik dan, dan met mijn ontbijt bezig ben... Wordt het rechtstreeks uitgezonden? over de moet dan. Nou, dan moet ik daar nog eens over nadenken. Maar zo'n kardinaalscreatie, ja, dat heb ik al wat vaker bekeken. Uh, het is nog eenvoudiger, nog simpeler geworden dan het vroeger altijd was. Uh, vroeger werden die feestelijkheden over twee of drie dagen gespreid. Nu is het zo dat alles in één enkele plechtigheid samenge bracht wordt, He, bijvoorbeeld het dat, dat, dat opzetten van die rode bonnet... en het aanschuiven van een speciale ja. ring, een kardinaalsring... en het bekendmaken van, je Romeinse, of van de Romeinse titelkerk van die nieuwe kardinalen. Ze krijgen allemaal een eigen kerk toegewezen... waar hun wapen boven de deur komt te hangen... en waarvan zij dan ja, de titelhouder zijn, om het zo maar te zeggen. Dat is ja. om, om duidelijk te maken dat ze nu... Eigenlijk horen bij de kleres van de stad Rome. Mag je, mag je hier voorkeur uitspreken als kardinaal of krijg Ja, je, dat, je, ja, ja weten? je kunt daar wel signalen voor uitzenden. Maar uh, daar, is, uh, daar kan niet zo heel veel rekening mee worden gehouden. Want als je nagaat dat er nu in totaal 225 uh, kardinalen zijn. Ja, dan wordt het met de oude, ebendwaardige basilieken en de grote architectonische wonderen in Rome, <kijkt> ja. wordt het natuurlijk steeds spaarzamer. Hoewel, ja, kwantitatief zijn er natuurlijk kerken genoeg. Ja, weet u welke hij krijgt eigenlijk? Nee, dat is nog niet bekend. Maar het moet al heel gek lopen als hij een mooiere krijgt dan kardinaal Simonus. Want die heeft de San Clemente. En de San Clemente is een prachtige oud-christelijke basiliek. Ja. Die ook nog helemaal de inrichting heeft van zo'n oud-christelijke basiliek. Met een twee ambos en een aparte ruimte voor de schola kantorum. Met de, de abscis met de bischopszetel achterin. En bovendien is daar helemaal beneden... Want die kerk heeft drie verdiepingen. Je kunt één verdieping lager en dan nog een verdieping lager. Zo. En in die laagste verdieping is een Mithras-tempel. Een zogenaamd Mithreum. Dat was een buitengewoon populaire godsdienst... zo rond de tijd van Christus. Ja. Een Persische godheid. De soldaten waren er dol op, de Romeinse soldaten. En er zijn historici van de oude kerk... die beweren dat het erom gespannen heeft... wie er nou zou winnen, het christendom of het Mithras-geloof. Oké. Okay. Er zijn in Rome een aantal van die mitreën in het Romeinse Rijk een aantal van die tempels gevonden. En één daarvan bevindt zich dus onder de katholieke... San Clemente in de buurt van het... Ja, nou dat is wel een mooi symbool dat de katholieke kerk het uiteindelijk toch gewonnen heeft. Maar die Simonus heeft dus uh, geboft. De kardinaal Simonus heeft geboft en ook onze kardinaal de Jong, die vlak na de oorlog kardinaal werd, heeft de San Clemente... Als titelkerk gehad. Oké. Okay. Ja, dus... En kan je nou ook doorschuiven? Dus zeg maar dat je als kardinaal een kerk hebt. en dat je denkt. er sterft een andere kardinaal. Ja, en denkt, die kerk is eigenlijk leuker. Mag, ja. mag ik die niet hebben? Dat is inderdaad. dat is onze kardinaal Willebrands overkomen. <laughs> ja, nee, we hebben voor alles een verhaal. Uh, hij was kardinaal diaken. en kreeg toen de Santi Cosmai Damiano. aan het Forum Romano. Ja. Dat was wat zijn titelkerk betreft dus tamelijk bescheiden. Ja. Maar toen werd hij kardinaal-priester. Hij werd secretaris of voorzitter van het secretariat voor de eenheid van de christenen. Werd hij kardinaal-priester of kardinaal-bischop, dat weet ik niet eens. Maar kardinaal-bischop. En toen kreeg hij San Sebastiano aan de Via Appia. Dat is ook weer zo'n buitengewoon oude christelijke basiliek waar Sint Sebastiaan begraven was. En waar zelfs Petrus ook geweest is enzovoort. En dat is een van de oudste en meest ebietwaardige basilieken van Rome. Dus dat zou je dan inderdaad een promotie qua titelkerk ja, kunnen dus noemen. Dat, dat kan ook. Nou ja, ja, zeker. Als, dus als hij eigenlijk morgen nog niet zo tevreden is, dan is er hoop niet. Er dan gaan gehoor. geruchten dat hij de oude titelkerk van kardinaal Alfrink krijgt. Oh, nou, dat la, is, en dat is ook weer een mooie. Dat is ook, ja, ja vast wel. Ja, goed. Tom van Schaik is tot uh, kwart voor één te gast in Casa Luna. Um, ik kan mensen nog even aanraden op onze Facebook-site te kijken. Want er is een heel grappig filmpje gemaakt, moeten we maar even naar kijken. En als u verder informatie over dit programma wilt... dan kunt u terecht op radio1.nl, de site van Radio 1. Dus uh, waar u zich ook kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna... en waar u morgen dit gesprek nog eens kunt beluisteren. Goed, uh, meneer Van Schijk, uh, bisschop Eijk en u hebben een beetje een, een moeizaam contact. Hè? Nou, we hebben eigenlijk helemaal geen contact, Oh. zeg ik tot mijn... Plezier eigenlijk, want ik, ik zit daar niet zo heel erg op te wachten. Het uh, geval wil dat toen bischop Eik benoemd werd... tot bischop van Groningen, iemand mij zijn lesstof toestuurde. Ja. De colleges die hij gaf aan twee grootse seminaries... dat van Rolduc en dat van Sertogenbosch, het sint Centrum, over de moraaltheologie. En toen ik die dingen inkeek, schrok ik mij een hoedje. Ik dacht, ik dacht dat dit het soort moraaltheologie was... Dat wat 50 of 60 jaar geleden op seminaries gedoseerd werd... en wat al lang ja. in de steek gelaten is. Het ging, het ging maar, bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Bijvoorbeeld, maar het ging ook over relaties met andere christenen... en over... Nou ja, over, over seksualiteit in het algemeen, over homoseksualiteit. Ja, wat hij kenmerkte als wederzijdse zelfbevrediging, geloof ja, ik. Niet je, je, tot liefde in staat. Niet tot liefde in staat. En dat is natuurlijk het allerergste wat je van een mens zeggen kunt. Dat ja. hij niet tot liefde in staat is, omdat hij homoseksueel is. Ja. Dat vond ik zulke onchristelijke absurditeiten... Ja. dat ik besloot, het moet duidelijk zijn wie deze man is en waar hij voor staat. En toen zijn in hervormd Nederland drie keer afleveringen verschenen. Uh, waarin de inhoud van die colleges bekend werd. Zodat men die man inderdaad kon kennen. Want dat, dat was op papier gezet, college dictaten. Ja, hij ja. zei later, geloof ik, van ja, dat is helemaal niet de bedoeling... dat dat uh, die collegezaal uitgaat. Nee, het, het was niet de bedoeling dat het de zou uitging. Maar het was wel de stof die hij zijn docenten door, uh, de, studenten. De, doceerde. Zijn studenten doceerde. Ja. En die moesten daar dus de wereld mee in... en de biechtstoel mee in, en het pastoraat mee in, enzovoort, enzovoort. Hij heeft toen nog een paar vriendjes van hem... die ik ook kende, wederzijdse kennissen zal ik ze nu maar noemen... op mij afgevonden gestuurd om mij daarmee te laten stoppen. Maar ik heb gekozen, ervoor gekozen om dat niet te doen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt. van. Want waarom moesten wij dat weten? Uh, ik vind dat iemand die bischop is... Dat is een, ...of je nou katholiek of gelovig bent of niet... ...dat is een publieke persoonlijkheid. Ja. Dus daar mag je van weten wat zijn opvattingen zijn. En zeker als het om kwesties uh, gaat die in de maatschappij spelen... He, bijvoorbeeld de positie van homoseksuelen in de samenleving. Dat is volstrekt duidelijk als het om relaties tussen uh, joden en christenen enzovoort gaat. daar zaten er trouwens ook een paar pittige, uh, zei het, uh, tamelijk verstopte antisemitische uh, opmerkingen in. Het rammelde aan alle kanten. Het was van een oude wetsigheid waar ik een beetje de kriebels van kreeg. En waarvan ik zoals gezegd dacht dat dat tot het verleden behoorde. Maar het ja. werd daar fris en vrolijk. Aan die studenten opgediend. En hij is uh, bischop geworden ondanks dat? Ja, zeker. En, en, maar en... men wist tenminste wat voor, uh, wat voor vlees men in de, in, in de kuip had. En wat heeft dat uiteindelijk uh, uitgemaakt? Uh, niet zo heel veel. Want <laughs> hij heeft pro gemaakt. En dat is vaak zo als mensen protesteren tegen een, een, een bischop. Dat is een les die, die, die heel veel katholieke mensen kunnen trekken. Anderen ook trouwens. Uh, dan uh, reageert het Vaticaan. Uh, helemaal anders. Ik bedoel, uh, dan wordt hij aartsbisschop. En als er tegen de aartsbisschop klachten komen... dan wordt hij kardinaal. Ja. Zo werkt dat. Want is er wat veranderd aan bischop Eik... zij nee, naar Groningen ging? Nee? nee, helemaal niet. Hij is dezelfde man gebleven die hij was. Ik heb zelfs het idee dat hij nog wat rigoureuzer... en nog wat strikter geworden is dan hij was. Zie het interview in het avondblad van deze avond... He, waarin onder andere wordt gezegd dat hij abortus en homoseksualiteit op bijbelse gronden veroordelen. Dat staat in in welke krant welk is dat? In de avond. We hebben maar één avondkrant. NRC. Op. Ja. ja. Uh, daar staat dus in abortus en homoseksualiteit op bijbelse gronden af te wijzen. Abortus laat ik even buiten beschouwing. Vind ik een heel ander verhaal. Maar homoseksualiteit op bijbelse gronden afwijzen. Wat voor een soort lezer van de bijbel ben je dan? Ja. Een soort fundamentalistische lezer van de Bijbel. De Bijbel van kaft tot kaft. Zoals je dat in sommige EO-kringen en in hele zware gereformeerde kringen tegenkomt. In ieder geval is dat geen authentieke, ja. kerkelijke, goede, hedendaagse manier van de Bijbel lezen. Ja, Nou is er nog wat gebeurd. Een tijdje geleden in, in zijn bisdom, met aartsbistom Utrecht, is een pastoraal werker ontslagen. Uh, en die pastoraal werker die heeft, een deel van het, die heeft een deel van het gebed gedaan, een deel van de heeft voorgelezen uit het evangelie. In ieder geval allemaal dingen die een pastoraal werker niet mag doen... als er een pastoor in de buurt is. Nee, niet als er een pastoor in de buurt is... maar als er sprake is van een eucharistieviering. Oh, oké. Okay. En daar moet ik uh, de, de inspectie van Eik in prijzen. Daar, daar was het een beetje een jungle geworden. Pastoraal werkers deden dingen. Kijk, in de liturgie is het zo. Iedereen heeft zijn eigen rol. Ja, de priester die de voorganger is, heeft zijn rol. En de, de, de, de, de, de diaken heeft zijn rol, Macoliet heeft zijn rol. En de mensen in de kerk hebben hun rol. Als je dat door elkaar gaat halen, ja. krijg je iets wat geen liturgie meer is. Wat, wat, wat, wat, wat van. Kijk, het kenmerk van liturgie is A herhaling en B ordening. En dat lag daar door elkaar als een werker Die hij kent. Hij, hij weet hoe de opvattingen het bisdom zijn, dingen doet die daarmee in strijd zijn, ja, dan vraagt hij eigenlijk om problemen: maar in opdracht van de pastoor in opdracht van de pastoor. De pastoor, zei dat, nee, de pastoor die was erbij, die zei, doe jij dat maar. Ja, nee, maar die, de, pastoor... De, de, die pastoor die houdt zich dan blijkbaar ook niet aan de regels. Nee, maar die hoeft niet of je, Nee, maar als je, of je dat nou zo rigoureus moet doen... dat zo'n man onmiddellijk op straat staat... en ik begrijp dat hij dat, uh, toch al dik in de veertig is... en misschien wel tegen de vijftig... waar vindt zo'n man nog een baan? Ja. Dus ik vind dat eigenlijk geen manier van doen... maar hij heeft het, hij heeft het er wel een beetje naar gemaakt... Ja, maar daarvan wordt wel gezegd, het is wel weer een typisch staaltje van uh, uh, het gedrag of uh, de acties van Eijk. Het is heel onpastoraal, heel uh, ja, onhartelijk, het is niet formeel, warm, het is formeel, geen mensenmens. Het is formalistisch, het is geen mensenmens. Maar ja, dat hebben we vanaf het eerste begin in Utrecht gemerkt. Zijn prioriteiten zijn de zaak op orde en vooral de financiën op orde. Ja, hij heeft heel veel mensen ontslagen... Ja, de maar er waren ook grote schulden, hè, geloof ik. Dat, ging zegt niet... hij, dat zei hij eh, al bij zijn installatie, hè, ging het over, over het geld. Ja. Maar intussen zijn er verbouwingen op het Aresbisdom geweest, op de Malibaan die twee keer zo hoog uitgevallen zijn als begroot was. En daar hoor je niemand over. Hè? Ja. Dus het is allemaal twijfelachtig. En wat natuurlijk helemaal onchique is... iets wat je niet doet, is voortdurend zeggen... toen ik hier kwam, was het een puinhoop. Dus ik moest wel ingrijpen. Ik moest wel mensen ontslaan. Ik moest wel de financiën reorganiseren. Ja. Ik moest wel uh, andere stafmedewerkers uh, werven... Uh, hè, en, die, en, en, en de vorige van mijn voorganger uh, de laan uitsturen... dat heeft hij ook gedaan. En ja, dat is niet beleefd. Je doet dat niet. Als je ergens komt op een post, begin je niet met te zeggen... dat je voorgangers het zo allemachtig slecht gedaan en zij, hebben. zijn voorganger en hij, Simonus en Eik... zijn niet meer ontspicking uh, terms. Dat, dat gaat heel slecht. Die mensen, als ze ergens uitgenodigd zijn... zitten ze niet op dezelfde rij. En als ze op dezelfde rij zitten... zitten één uiterst links en de andere uiterst rechts. Dus dat is een hele slechte relatie. Je ziet ja. hoe zij elkaar de liefde. Hebben. En waarom wordt zo'n man dan toch kardinaal? Eh, omdat de paus een grote voorkeur voor hem heeft. De paus had al een voorkeur voor hem toen hij bischop van Groningen werd. Want het punt is, en dat is natuurlijk, ja, dat is misschien toch een zwak punt... in het beleid van Benedictus XVI... mensen die hij kent uit een andere functie... in dit geval uit de internationale theoloogcommissie... Ja. de theologische commissie van het Vaticaan... die op gezette tijden bij elkaar komt... onder voorzitterschap van kardinaal Ratzinger... Het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer. kent deze mensen goed. weet van hun opvattingen. ontmoet ze in de wandelgangen bij een kopje koffie. En dat zijn zijn opvattingen ook. En dat zijn. Nou, het is, dat, dat durf ik niet zeggen. want ik vind dat uit de, de, de toespraken. en de brieven die je van de paus leest. een heel andere. sfeer klinkt dan wat ik van Eik hoor. Maar in ieder geval heeft de paus duidelijk. in zijn persoon. He? En in, uh, laten we zeggen, de, de, de stevigheid waarmee hij in zijn schoenen staat, vertrouwen. En ja, wat voor Nederland betreft, uh, is hij van mening dat je dit soort uh, geneesheren nodig hebt. Hè? Dus geen zachte heelmeesters, maar ja. harde heelmeesters. Hij is overigens letterlijk geneesheren. Hij is geneesheer, maar volgens mij heeft He? hij nooit patiënten gehad. Nee. Maar het is wel een, een geleerd heer. Hij heeft ja. veel studies gedaan. Het is een Heel geleerd een man, heer, hij heeft veel studies gedaan. man, ik heb hem één keer was ik het trouwens helemaal met hem eens. Bij Clary Polak gezien. Een paar jaar geleden, Buitenhof. Ging het over euthanasie. Legde die glashelder uit Ik kan het niet meer precies reproduceren... maar het was mij volslagen duidelijk. Dus ook mensen die geen medicus waren. Wat nog een geval van... Uh, gewoon verantwoord... begeleid laten sterven is. En wat euthanasie is. Ja. En... Nou ja, Polak liet zich natuurlijk ook weer niet met een kluitje in trit sturen. Dus die vroeg door, vroeg door, vroeg door. En hij bleef recht overeind en slaagde erin om die moeilijke materie... die is dus echt medische kennis verondersteld... Ja. om dat voor een heel breed publiek duidelijk te maken. Toen dacht ik, daar ligt ze voor. Maar niet in het omgaan met mensen. Ja. Dat kan hij niet. En, en als kardinaal of aartsbischop zou je dat toch ook moeten kunnen? Je moet natuurlijk om te beginnen pastor zijn. Het gaat om de mensen. Ja. En niet om de centen en ook niet om de organisatie... en ook niet om de voorschriften en ook niet... Enfin, de, noem maar op, het gaat om de mensen. Ja, nou vertelde ik net al dat als hij kardinaal wordt... en onder de tachtig is, uh, als er een nieuwe paus gekozen mag worden... dat hij mag meekiezen, hij mag en... aan het conclaaf deelnemen. Ja. Wat verandert er nog meer in zijn leven nu hij kardinaal is? Niet zoveel, is, nee? niet zoveel. Hij zal misschien een keer vaker naar Rome moeten... voor bepaalde vergaderingen of voor, uh, ja, om, om, om advies uit te brengen over zaken... En om zijn titelkerk te bezoeken, natuurlijk, als hij daar is. Ja. Maar verder zal er weinig veranderen. Ja. Ook in Utrecht, trouwens, verandert er niets. Nee, nee, het is nee. gewoon eervol. En... Het is eervol. En ja, vroeger was het ook iets wat je gezag deed toenemen. Hè? Toen kardinaal Alfrink kardinaal werd, was het opeens... Ja, stelde het toch iets meer voor. Dronk dat wat meer respect af. Maar ja, alleen als je al gezag hebt, krijg je dat natuurlijk. Ja, en... Anders is zo'n eretitel natuurlijk ook een... Heeft hij dat niet? Gezag? Eik, gezag? Nee, ja. Eik heeft geen gezag. En krijgt het dus ook niet? Dat denk ik niet. Ja. Nee, ik denk dat de man een hele goede... specialist is op zo'n specifieke vakterrein. Namelijk dat van de medische ethiek. In het bijzonder als het om euthanasie gaat. Maar een pastor... een man met pastorale kwaliteiten... een man zelfs met menselijke kwaliteiten... Dat is hij niet. Dat is wel hard, hè? Dat is hard, maar er zijn waarschijnlijk in Rome genoeg posten waarin het specialisme van de kardinaal volledig tot zijn recht zou komen... en misschien dat de paus daar wel gebruik van gaat maken. En u, u gaat ervoor pleiten dat hij Utrecht verlaten Ik pleit helemaal nergens voor, want als je ergens voor pleit... dan doen ze precies oh ja. het tegenovergestelde van waar je voor pleit. Even, even naar de paus zelf, want ja. er wordt wel gezegd... het gaat niet zo goed met zijn gezondheid, die is heel broos. Hij is ja. 84, begreep ik. Ja. En hij is misschien wel een paus die uit zichzelf terugtreedt. Ja. Wat de vorige niet gedaan heeft. Nee. Nee, dat is inderdaad. Kijk, ik ben een bewonderaar van deze paus. Ondanks de benoemingen die ze nu en dan doet, waar ja. ik mijn vraagtekens bij heb. Ik heb altijd het heeft. idee dat deze man ook aartsconservatief is. Nee dat is, niet zo nee? nee, dat is hij niet. Hij is een man met oog voor de evolutie van de geloofsleer, de evolutie van het denken. Die open staat voor deze tijd. Natuurlijk, vanuit zijn eigen opleiding, vanuit zijn eigen verleden ook. En de man is natuurlijk 85 en geen 40 meer. Dat speelt allemaal mee. Maar in principe is deze paus een theoloog die openstaat voor gedachten. Neem bijvoorbeeld zijn eerste encycliek die over de liefde ging. Dat is nog steeds een prachtig, prachtig stuk. En voor de mensen die niet uh, heel lang katholiek zijn. Een encycliek, wat is dat ook alweer? Een encycliek is een rondzendbrief die bedoeld is voor katholieke gelovigen en soms ook andere mensen. Dan staat dat uitdrukkelijk in die aanhef. Waarin de paus een bepaald thema wat hem dierbaar is. En waarvan hij vindt dat het urgent is om dat weer eens voor te leggen. Uh, uitlegt. Ja. En uh, die, die, die brief de, de, over, over de liefde dat is een prachtig Deus Caritas heet die. God is liefde. Dat is de, de, de, het citaat uit mm -hmm. de Bijbel Johannes, de Johannesbrief uh, waarmee zo'n encycliek opent. Want zo'n encycliek wordt genoemd naar de eerste woorden die in die brief staan. Ja. Pagementeris, Humane Vitae enzovoort. Nou, dat zijn allemaal bekende. Noem als, ze maar op, allemaal. Dat zijn allemaal bekende encyclieken En die heten dus met hun. Uh, die heten eerste dus met worden. de eerste Latijnse woorden. Ja. ja, precies. Dus ik vind dat deze paus een, een, een, een, een man is die. Uh, ja, heel goed over dingen nadenkt. Die zondagse kleine toespraakjes over het Evangelie. Het Jezusboek dat hij geschreven heeft vorig jaar. Internationale geweldige bestseller. Ja. Iedereen prijst dat boek. En het is ook prachtig om te lezen, vooral als je het in Duits leest natuurlijk, want dat is zijn moedertaal. En de, de... Dus, even om kort te gaan, niet zo ja. conservatief als ik denk. Maar veel meer mensen, mensen. Veel die... meer mensen, mensen in ieder geval. Ook een man die respect afdwingt bij andere mensen, die hartelijk is naar andere mensen. Je kunt ook zien als je wat langer naar hem kijkt bij bepaalde officiële gelegenheden en ook bij officieuze gelegenheden, dat hij hartelijk is dat hij de goede gebaren heeft, dat hij discreet is... een buitengewoon geciviliseerde Duitse professor... Ja. die paus geworden is. Maar waarom zijn er dan van die geruchten dat hij vermoord gaat worden? Ja, maar die zijn er altijd. Luister eens, euh, niks is mooier dan een moord in het Vaticaan. Er zijn en, er al een aantal van geweest. Er zijn mensen die er rijk van geworden zijn... met dat uit hun duim te zuigen. Bijvoorbeeld met Johannes Paulus I. Die 33 jaar paus. Jaar paus, paus Luciani, die was 33 dagen paus... En uh, werd daarna uh, s ochtends dood in zijn bed gevonden. Maar, dat wordt er nooit bij verteld... dat was een man die al toxiek was toen hij ja. aantrad. toen en, hij gekozen En wij denken werd. dat hij vergiftigd is of ja, zo? Nou ja, dat komt door die Engelse journalist. Ik ben zijn naam kwijt. Maakt niet uit. Die heeft daar een landhuis van gekocht. Die heeft daar een boek <laughs> over geschreven. <laughs> die heeft daar een boek over geschreven en die is daar rijk mee geworden. Daarna heeft hij nog andere boeken geschreven waar hij nog rijker van geworden is. Ja. Maar geloof er niets van, want de man verkeerde in een uitermate stabiele ja. gezondheid. En deze, deze paus gaat ook niet vermoord worden. Want ik nee. geloof dat het de kardinaal van Palermo was. Die zei dat, uh, dat hij de ja. hoogheid nog een jaar zou leven. En dat oh, dan ja. de, de kardinaal van Milaan zijn opvolger wordt. Ja. Ja. Maar, maar hoe weet u dat het niet waar is? Nee, maar Palermo, zegt Dat is het land van de maffia. Daar krijgen ze iedere dag dit soort brieven, denk ik, op hun tafel. Nee, ik geloof er helemaal niets van. Die kardinaal van Milaan, dat is trouwens wel een goeie. Want dat is Ettore Scola, zo heet hij. Ja. Hij was vroeger patriarch van Venetië, is nu naar Milaan gegaan is zou een hele goede Italiaanse kandidaat zijn om paus te worden. Ja? Dus daar ben ik het dan wel mee eens. Goed, maar, maar om daar nou eerst paus Ratzinger voor te vermoorden, dat gaat me wat ver. Ja, maar dat is misschien ook niet nodig, want, want hij is dus een paus die zelf terugtreedt. En dat is vrij uniek, hè? Tenminste, nou, dat wordt verwacht van hem. De, de, dat is niet uniek. Hij, oh, en, het wordt niet alleen van hem verwacht. Hij heeft het ook gewoon gezegd. Oké. Okay. En in, in, in, Een interviewboek met Peter Zeewald. Ik geloof dat vorig jaar, twee jaar geleden, uitgekomen is. En zolang ik het kan zolang ik uh, nog de energie heb en het denkvermogen... En, en het vermogen om te spreken enzovoort, enzovoort, doe ik dit en anders treed ik terug. Trouwens, ook dat is niks nieuws, want in het kerkelijk wetboek staat gewoon... dat er twee mogelijkheden zijn om een pontificaat te beëindigen. Ja, de dood. Ofwel de paus sterft, ofwel hij stelt natuurlijk goed gecontroleerd... en in volle vrijheid zijn ambt ter beschikking. Ja. Is er enig idee uh, wanneer hij dat gaat doen? Nee, dat, dat, dat weten we niet. We zien de paus natuurlijk ouder worden. Met kerstmis hebben we zelfs gezien dat hij op een soort rijdend platformje ja. van achter de Sint-Pieter naar het hoogaltaar werd gereden. Een soort moderne vorm van draagstoel, zal ik maar zeggen. Vroeger werd de paus rondgedragen. Ja. Hè? Maar dan kan je nog heel slim zijn ondertussen. En dit is natuurlijk een hele goede... Uh, hij, uh, ja, dat is hij ook. Ik bedoel, uh, maar en zijn gezichtsvermogen schijnt achteruit te gaan. Nou ja, bij welke 85-jarige is, ja. is dat niet maar, het geval? Maar het kan nog wel een paar jaar duren. Ja. Dat kan rustig nog een paar jaar duren. Want, want over de opvolging wordt dan al wel gesproken. Dat zijn natuurlijk wel uh, spannende momenten. Als, als je als kardinaal nog geen tachtig bent, dan mag je meestemmen. Dan, mee dan, mee dan mag je dus ook uh, paus worden. Nog heel ja. even, maakt eigenlijk ooit kans? Nee, geen enkele. Nee? Nee, nee. <laughs> nee, nee geen enkele. Zo'n zo collega's zullen toch echt wel weten. Als u dit te hard zegt, dan weet u het, hè? Nee, nee, nee, nee. U, de kardinaal Simonus zei altijd, als ze dat aan hem vroegen... U kunt gerust zijn. <laughs> dat zal wel dus, niet gebeuren. Nee, dat is wel dat is, dat is duidelijk. Ja. Maar enige spanning zit daar natuurlijk wel in. Ja. Als je... gaan, we, gaan we zo nog even over doorpraten. Wie dat dan zou kunnen worden. En uit welk uh, land. Of vanaf, vanaf welk, van welk continent die moet komen. Eerst maar even naar uw muziek. Want u heeft muziek meegenomen. Ja. Uh, muziek die wij niet elke week hebben. Nee. Wat, wat is het? Claudio Monteverdi. Ja, die, dat zou, die de kapelmeester van de San Marco in Venetië. De eerste operacomponist. Maar dit is iets uit zijn Vespers van Johannes de Doper. Die Maria Vespers zijn heel bekend. Veel minder bekend zijn de Vespers van Johannes de Doper. 24 juni. En eh, daar heb ik de psalm gekozen. Psalm 111. Gelukkig degene, de man die de heer vreest. En dan komen er allerlei kwaliteiten. Wat, wat zo'n man dan doet. En wat hij ja. laat enzovoort. Maar het belangrijkste in die, in die hele... Uh, Opsomming vind ik. Disponet sermones suos in judicio. Hij praat met beleid. Alle woorden die hij uitspreekt. daar heeft hij goed over nagedacht. En die heeft hij zorgvuldig gekozen. En daar gaat hij heel voorzichtig en, uh, en, en, en, en beleefd mee om. Ja, dat vond ik een prachtige zin. En ik hoop dat die psalm minstens tot daar aan toe gespeeld gaat worden. om muziek weg te draaien. Zeker prachtige, klassieke muziek. Maar we doen het toch, meneer Van Schaik. Want de zin is geweest, hè? Die zin van die sermones is volgens mij geweest, ja. Dat je je woorden met zorg moet kiezen... en natuurlijk met beleid moet uitspreken. Ja, daar gaan wij nu weer mee door. Tom ja. van Schaik, nog ongeveer een kwartier te gast in Casa Luna. Kerkhistoricus. En we, hebben, we praten met elkaar naar aanleiding van uh, de creatie van... Aartsbisschop Eijk, morgen ja. tot kardinaal. Er zijn er nog 21 die kardinaal worden morgen. Ja. Uh, en we hadden het net ook even over uh, kardinaal Benedictus de, of, uh, paus Benedictus XVI. Ja. Die uh, misschien over een tijdje, nou, in ieder geval over tijd, maar ja, we weten niet wanneer natuurlijk... maar die, die waarschijnlijk niet tot, tot de dood paus blijft. En dan die opvolging. Hè? We hadden het over de, de kardinaal van Milaan. Dat zou een goede zijn. Uh, zijn er nog meer goede kan kandidaten? Ja, vast wel. Ik, ik, ik ken ze niet. Het zijn er gewoon veel te veel. Er zijn, er zijn nu 125 mensen van onder de 80... Ja. die tot dat kiescollege behoren. En je kunt er weinig van zeggen. Het kan best zijn... we hebben nu twee niet-Italiaanse pauzen gehad. Ja. Hè, achterin volgens een Pool en een Duitser. Het kan best zijn dat Italianen zeggen... ja, nu wordt het toch wel weer tijd... om iemand uit Italië te gaan kiezen. Maar het kan ook zijn... Daar werd de, bij de vorige pauskeuzes heftig over gespeculeerd. Dat er iemand uit wat vroeger de derde wereld heette. Ja, uh, dus gekozen Afrika, of... Latijns-Amerika. Ja, Afrika, Latijns-Amerika. Azië is natuurlijk uitgesloten. Tenminste, dat denk ik. Dat... Maar uh, iemand uit, uit, uit Afrika, dat is helemaal niet ondenkbaar. En zijn Want... er dan kandidaten? Kent u ze daar? Ja, zeker. Er zijn Afrikaanse kardinalen die het heel goed doen. En de paus heeft een grote voorkeur voor Afrika. En... Um, gek, wat wij van Afrika zien, denken we, ja, dat is hopeloos, dat wordt nooit iets, dat is een continent, dat kunnen we wel opgeven. Maar voor de Katholieke Kerk is dat het continent van de hoop. Ja. De Kerk Want daar groeit. Daar groeit de Kerk en hier ja. wordt het alleen maar. Ja. En dat is bij het laatste bezoek van de paus naar Afrika kwam dat ook duidelijk uit. Dus het zou best eens kunnen wezen om weer eens iets heel anders te gaan doen dat men een Afrikaanse kardinaal kiest. Dat is allemaal, allemaal mogelijk. ik. ik, ik uh, ik ben daar helemaal niet zo zeker van dat daar een taboe op ligt. Ik nee. geloof dat dat verdwenen is. Het continent van de hoop, zegt u? Ja. Is dit het continent van de wanhoop geworden? Nou, het is het continent wel van de secularisering natuurlijk. Hè. Van, het, van het teruglopen van, uh, de, van het, de participatie in het kerkelijke leven enzovoort. Nederland is daar natuurlijk kampioen in, zo langs Wij zijn het meest geseculariseerde land van, van Europa. En dus van de wereld. Ja. Maar de kerk wordt in het westen natuurlijk, in West-Europa en in Noord-Amerika... ja, gemarginaliseerd zo langzamerhand. Ja. Daar hebben we niet eens uh, schandalen rond seksueel misbruik voor nodig. Dat proces is al tientallen jaren aan de gang. En dat gaat nog door. Daar heeft eigenlijk natuurlijk gelijk in. Dat zegt hij ook in het interview van vanavond. Waar dat zal stoppen, weten we niet. Het zal wel een keer stoppen. Maar ja, dus, dus dat, dat is... Uh, dat is duidelijk, dat dat grote processen zijn... die ook met een nieuwe paus of met een andere paus... of met een paus uit Afrika of met een paus uit Italië... niet te stoppen zijn. Nee, En waar komt het door in Nederland? Waarom is het in Nederland erger dan elders? We hebben natuurlijk dat seksueel misbruik... maar u zegt dat, dat daarvoor ging, was het al aan de gang. Dat, dat ja, heeft er dat maken. zal op zijn hoogst voor een kleine tijdelijke versnelling zorgen. U wil dat de katholieke kerk ja. of het christendom? Nou ja... Ja, wat hebben we met die, die katholieke kerk? Ja, die was nieuws in de jaren 60 en 70, omdat er toen allerlei vernieuwingen waren. He. Rond het celibaat bijvoorbeeld? Waar ja, je ja. Kwam. Richtingen in Nederland, mensen die zeiden, schaf het af? Ja, nou ja, dat was het grote punt. Van dat, na, het, na, het concili, na het Tweede Vaticaans Concilie... hadden wij ons eigen pastoraal concilie in noordwijk en het grote item, iets wat waarschijnlijk oudere mensen niet meegemaakt hebben... allemaal onthouden hebben, was de afschaffing van het verplichte priestercelibaat. Ja. En iedereen dacht ook dat dat zou gaan gebeuren. Ja. Uh, ik had leeftijdgenoten, die werden dan wel priester. Maar die dachten, zo'n vaart zal het niet lopen. Over een paar jaar is dat celibaat afgeschaft, dat zul je zien. Uh, er is een verhaal van een priester in Frankrijk, Nederlander. Wij stuurden toen priesters naar Frankrijk. Ja. Omdat dat ontkerstend was enzovoort. Die kwam in 1967 naar Nederland. Omdat hij dacht dat in Nederland... het celibat eerder afgeschaft zou zijn... dan in 1967. Wij, wij, hebben daarin, wij de Nederlanders... hebben daar in een grenzeloze naïviteit... van, <tiedacht> van gedacht dat dat... Werkelijkheid zou worden. Maar zo waren er al, uh, meer uh, mode, of tenminste, uh, aanpassingen die ze wilden maken in de katholieke kerk in ja. Nederland. En daar ja. is allemaal weinig van terecht gekomen. Die typisch Nederlandse items waar wij warm voor liepen. en die in Noordwijk, Noordwijkerhout druk besproken werden. Kijk, Noordwijkerhout was vooral een affaire van sociologen. En wat was daar? Een affaire van. Dat was dat zogenaamde Pastoraal Concilie hè, ja. van Noordwijkerhout, zo rond 1970. Na het Vaticaans Concilie. Dat Tweede Vaticaans Concilie, daar werd eenvoudig aan voorbij gegaan. Men dacht, oké, okay, dat is dit station, maar eigenlijk gaat, is dat niet radicaal genoeg. We gaan het op onze eigen Nederlandse manier nog eens een keer dunnetjes overdoen. Ja. En eigenlijk is dat totaal mislukt. En wat voor wijzigingen wilden ze dan nog meer doorvoeren hier? Nou, moesten, enfin, die, die hele seksuele moraal van de kerk moest op de helling. Er moesten vrouwen in het ambt komen. Hè, en dat celibaat was natuurlijk ook... Ja. Enfin, er was een heel rijtje van die typische moderne desiderata, zal ik maar zeggen. Die werden op een lijstje gezet en dat moest allemaal verwezen. Maar ze vergaten dat je de hele wereld mee moet krijgen om zoiets door te voeren. Nou ja, ze vergaten even dat de katholieke kerk natuurlijk een wereldkerk is. En dat, dat die wereldkerk ook een centrum heeft. Ja. En dat er een, een van de bischoppen... typisch de eerste onder de bischoppen is. En dat is de paus van Rome. En men keek daar niet naar. Men luisterde er niet naar. Men registreerde niet wat anderen daarvan dachten. Die trein denderde maar door. Ja. Tot hij tot stilstand kwam. En men zei, nou, luister eens, wat zijn ze daar in Nederland aan het doen? En toen werd er hard ingegrepen. En toen kwamen er andere typen bischoppen. Te beginnen met monsieur Gijssel. En daarna, oh, nee, dat is niet waar. Te beginnen met monsieur Simonus in Rotterdam... en toen Gijssen in Roermond enzovoort. En sindsdien is dat doorgegaan... Ja. tot op het moment waarop we nu de eerste kardinaal krijgen... die in Rolduk opgevoed is, het seminarium van bischop Gijssen. Ja, en dus, uh, ook... En Behoorlijk is, conservatief. En dat is tekenend. En ook tekenend voor de lange adem van de, van, van de kerk. Die heeft gezegd, ja luister, dat kan dus niet. Toen was het 1970. Nu leven we in 2012. Er zijn 30 jaar overheen gegaan. En dat is dus langzaam. Die, die tegenbeweging is dus heel langzaam in beweging. 40 jaar zelfs. En het duurt nog steeds voor. Ja, duurt nog steeds voort. En, en daar heeft het ook mee te maken dat de kerk hier steeds minder populair wordt. Dat er zoveel mensen uitgaan. Daarmee onder andere. Hoewel, ja, er is natuurlijk een nieuwe generatie katholieken... die van deze dingen helemaal niks meer weet. Hmm. Uh, nee, maar die, die denken misschien wel van... waarom is het nog zo ouderwit? Ja, nee. Dat, of weer dat, zo dat is Nee, dat is bij, denk ik bij de, bij de jongere generatie... toch weer anders dan bij 40 en vijftig. Maar de jonge generatie het loopt toch ook niet warm voor de kerk? Nee, dat is zo. Maar degene die katholiek zijn... die daarvoor kiezen... die maken zich niet meer druk om de afschaffing... van het verplichte priesterceribat. Hm. Dat zijn de echte hobby's van de jaren 60 en 70 geweest, om het zomaar te zeggen. Ja, en, en de bischoppen in Nederland zijn nu over het algemeen vrij uh, behoudend, conservatief. En dat, dat zijn allemaal pauzelijke benoemingen. Ja. Blijft dat zo doorgaan of zal dat ook wel weer een beetje bijdraaien over een tijdje? Ja, die Nederlandse bischoppen. Dat is allemaal natuurlijk hetzelfde type geworden, zolang ze maar halen. Behalve de kort, He, in Groningen. Ja, daar hoor je nog wel eens een verstandig woord van, maar dat komt omdat hij geschiedenis <laughs> gestudeerd heeft. <laughs> Net als u. Precies, en een paar jaar na mij in Utrecht. Dus hij heeft dezelfde leraar gehad als ik. Ik weet waar hij het vandaan heeft. Niet dat die man nou een groot charismatische figuur is... of dingen zegt die erg inspireren. Maar hij zegt tenminste dingen die niet al te dom zijn. Ja. Die verstandig en, en, zijn. en soms ook tegen de kardinaal ingaan. Of de ja, er is een groot persoonlijk conflict tussen, tussen, tussen Eik en de korter. Daar hoeven we het misschien niet over te hebben. Maar van de andere bischoppen, ik weet nauwelijks wie ze zijn. Het zijn er wel en heel veel. En dan, Muskens? Ja, ja, ja, goed, die is met pensioen. Maar oh. oh, dat heb ik even gemist Die trouwens. is oud en met pensioen. En die zou benedictijn worden, die zou monnik worden. Daar is geloof ik niet zo heel veel van terechtgekomen. Maar in ieder geval, dat zou hij doen. En we hebben dertien bisschoppen. We hebben nog nooit zo weinig katholieken ja. gehad. En nooit, en nooit zoveel bisschoppen. En ja. En dat is ook slecht voor de kerk? Mm, een beetje een constructie, hè? Ja. Als je een leiding zo... Zo, zo numeriek, zo zwaar maakt. Maar met alle bischoppen en hulpbisschoppen bij elkaar... komen we aan dertien. Maar, maar wat is nou uw... want u bent een kerkhistoricus, hè? dus u kunt naar het verleden kijken... en u weet uh, wat je uit het verleden kunt leren... om de toekomst mooier te ja, maken. Was dat maar waar? Wat, wat moet je nou doen als katholieke kerk... Om, om de boel weer een beetje te keren? Ja, er valt volgens mij helemaal niks te keren. We zeiden net al, die grote processen, processen van secularisering... en van leegloop van de kerken... dat is een autonoom proces. Daar doe je niks aan, dat keren je dus niet... Ja. Je kunt alleen denken, ja, op een goed moment uh, verandert er weer iets in die tijdgeest. En willen jonge mensen toch weer de, de geborgenheid en, de, en de, ja, gewoon de kwaliteit van de christelijke boodschap horen. En dan ja, is het toch wel zaak dat de kerk daar weer bij is. Hoe We, klein... weet, weet u dat zeker of is dat wishful thinking? Nou, ik denk dat dat zeker. Kijk, je zei, dat, als je iets van de geschiedenis leren kunt, is het dat het in een dat het in een op- en neergaande beweging gaat. Hè? Ik bedoel, uh, herlevingen zijn aan de orde van de dag in de kerkgeschiedenis. Periodes van reactie zijn ook aan de orde van de dag. Nu hebben we een periode van leegloop. Het kan best zijn dat dat weer eens een keertje ja. verandert. En tot stilstaan komt het natuurlijk in ieder geval. Maar dan zouden we toch ook inspirerende herders moeten hebben. En die hebben ja. we eigenlijk niet. Nou, nee, dan moet aan gewerkt worden. Ja. Ga ik even naar uh, nog iets anders, want carnaval komt eraan. Dat betekent dat... Uh... Dat, dat er ook weer gevast gaat worden. De vaste tijd komt er dus aan, die begint woensdag. Heeft u dat wel eens gedaan, gevast? Jawel, dat heb ik wel eens gedaan. Maar eventjes terug, want je kondigde aan... Uh, carnaval komt eraan en dus ook de vaste. Dat is een hele opmerkelijke conclusie. Oh. Want je hoort heel veel over het carnaval. Ja. Maar bijna nooit iets over de vaste. Maar carnaval is toch de aanloop tot het vaste? Ja, maar dat is natuurlijk een hele opmerkelijke. conclusie. Conclusie, maar maar klopt er wel, toch? Je zou in de straat eens moeten vragen aan mensen, wat volgt er op het carnaval? Ja. En ik nee, denk dat je dan heel weinig gooit de vaste. Een educatief programma, ik hoor nu ja. net in mijn koptelefoon dat er een kater volgt op het carnaval. Dat Daar volgt een kater op, maar ja. in ieder geval volgt als woensdag. Maar als woensdag ja. heeft, denk ik, als mensen dat woord al kennen en weten wat er op die dag is, ja. dan definiëren ze dat toch vooral als einde van het carnaval. Ja. En niet als begin van de vaste. Nee. Maar, maar dat is het natuurlijk. Maar het is het wel. En ja. toch even naar het vaste. Want heeft u, u ja. heeft het dus wel eens gedaan. Ik heb het wel eens gedaan. En gaat u het nu weer doen? Uh, dat weet ik eigenlijk nog niet zo. Dat is dat, toch iets dat, wat dat... je hier voorneemt? Ja, nee. Waar je naartoe leeft. Nee? Voornemens maken op dit gebied is helemaal niet gek. Maar in het, maar in het algemeen, ja, nee. Dan komt dat op de dag zelf. En dat, en dat moet je ook niet bekendmaken, dat soort dingen. Want oh. dan... Doe je als de fariseer die zichzelf voor God rechtvaardig verklaart... en zegt, ik vast zo en zoveel, ik geef zo en zoveel aan de armen, weet je nog? Ja. De fariseer en de tonnen. Dus je moet daar nooit over spreken. Je moet het alleen doen. Hoe doen we dat nou? Want ik wil er graag wat over weten. want Heeft het u iets gebracht? Uh, vasten brengt je wel iets. Het brengt je om te beginnen het besef... dat eten niet vanzelfsprekend is. Ja. Eten is niet vanzelfsprekend. Te veel eten is slecht. Ja. Dat is ook goed om je te realiseren. De ja, helft van Nederland is te dik. Uh -huh. De helft van Nederland eet te veel. En ik ben opgevoed met een schoolmeester die tegen me zei... luister eens, als jij iets lekkers in je zak gestopt krijgt... een snoepje in een papiertje... hoe lang kun je het dan volhouden dat je dat snoepje niet opeet?" Ik dacht, ja, dat zal me toch niet overkomen. Maar onderweg naar huis vond ik het verdraaid lastig... om dat snoepje in mijn zak te laten zitten. Ja. Dat is ook een les die je leert. Ja. Dus, maar het is, het, is, het is gezond om af en toe wat minder te eten? Ja. Wat doet het met de geest? Uh, met de geest, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Ik denk dat het je wat wakkerder maakt. Ja? Yeah? Ja. Als je te veel eet, word je slaperig. En als u vast, dan eet u minder? Eet u dan bijvoorbeeld geen vlees of geen vis? Of drinkt u geen wijn? Of mm, wat, uh? Nee. Ja, met drinken doe ik wat minder dan natuurlijk. Wel... Ik drink toch wel niet zoveel, dus dat is niet zo'n grote straf. Maar er zijn dagen die nog steeds vaste dagen zijn. Hè? Echt helemaal niks eten? Ook voorgeschreven vaste Nee, niet, he niet helemaal niks, want dan val je van je graadje. Je moet net zoveel eten als nodig is om de motor een beetje op gang te houden. Dat is als woensdag, dat is een verplichte vaste dag en goede vrijdag. Dat is ook een verplichte vaste dag. Daartussendoor had je vroeger tamelijk strenge voorschriften. <kijkt> tamelijk strenge voorschriften. Mijn ouders vasten nog echt met één volle maaltijd per dag en twee keer minder dan ze gewend waren. Ja. Daar waren ook weer allerlei uitzonderingen op mogelijk. En zo wordt mijn Maar, maar en dat is nu wat losser. Enzovoort. Maar dat is, laten we zeggen, vrijgegeven. Je kunt dat dus zelf invullen. Ja. Goed, en dat ga ik zo meteen uh, na ene met luisteraars bespreken. Ik hoor net dat je er niet altijd hierover mag opscheppen... maar bij ons mag dat wel. Okay. Dus de vraag is, uh, gaat u vast? Heeft u wel eens gevast? Uh, doet u dat regelmatig. Waarom doet u het, als u het doet? En wat brengt het u? Dat, dat is een vraag voor katholieken natuurlijk, maar misschien ook wel voor moslims. Hè? De ramadan kennen we natuurlijk ook in alle geloven wordt gevast. Dus u hoeft niet per se katholiek te zijn om nee. zo meteen mee te spreken met ons. Uh, en ook niet gelovig te zijn, ook als u helemaal nergens in gelooft, kun je, kun je vasten. Iedereen mag meedoen, iedereen mag meepraten bij Casa Luna. 0800 1 1 1, dat is het telefoonnummer. 0801121. 1121. als u wilt mailen en hashtag Casa voor de Twitteraars. Wij maken zometeen plaats voor het hoorspel Het Bureau. En uh, ja, dan zijn we er dus om twee over één weer. Meneer Van Schaik, ik dank u zeer. Weet u al of u gaat kijken of uh, half elf, RKK, uh, Nederland denk ik? ik denk dat ik hem even, even kijken. al is het maar voor de herkenning. Ja. En om te ja. kijken of het, uh, of het echt waar is. Veel plezier dan morgen om half elf. Uh, ik dank u zeer voor uw komst en voor uw verhalen over de katholieke kerk. Uh, en ik zeg tegen de luisteraars: veel plezier bij het bureau en tot twee minuten over één. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska.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 Toen we de hoorspelbewerking in eerste instantie uitzonden in 2004 tot 2006... gingen we op dit punt gewoon door met boek 2. Maar bij deze herhaling zijn de boeken van elkaar gescheiden. Over twee weken beginnen we met boek 2. De rest van deze uitzending laat ik u bijzondere opname horen... uit het archief van het Meertens Instituut en uit ons eigen bureauarchief. De voorloper van het Meertens Instituut zond vragenlijsten... over diverse onderwerpen naar hun correspondenten in het hele land. Hier leest Kreinter Braak een fragment uit een van die vragenlijsten. 1. Volksreligie. 1a. Kent men in uw plaats het dwaallicht? Bedoeld wordt een licht dat zich in het donker in het veld... bepaaldelijk in de buurt van het kerkhof beweegt en dat onder andere droglicht, drogfakkel, valse lantaarn, wilde lanteren, stalkuis genoemd wordt? 1b. Welke naam draagt het? 1c. Welke betekenis hecht men eraan? Vertel al hetgeen in uw plaats hierover bekend is. 2a. Kent men den vuurman ook wel lapogen, glendekerel, brandende schoof, enzovoort, genoemd? 2b. Welke betekenis hecht men eraan? Vertel wat u hieromtrent bekend is. 3a. Bezigt met een bijzonder woord voor een onheilspellend voorteken, bijvoorbeeld voorbeuksel, voorloop, voorspook... Waarschuwingen? Zo ja, welk? 3b. Komen bij u verschillende soorten onheilspellende voertekenen voor? Noem ze. 3c. Welke betekenis hecht men eraan? 3d. Zijn er waaraan men vroeger wel geloofde, maar thans niet meer? Welke? 4a. Kent men de sleutelproef, waarbij men een sleutel met een kruis in de holte of in de baard, in het Fries genaamd knuskekaai, op het begin van het Sint-Jans-evangelie of het evangelie van Johannes legt, waarbij de sleutel zich dan zal gaan bewegen naar de kant waar de heks woont? 4b. Kent men de haanproef, waarbij een zwarte kip in kokend water wordt gestopt, terwijl een bijbel op tafel ligt. Wie dan het eerst binnenkomt, is de heks. 4c. Welke andere methode bezigt het volk om een heks te onderkennen? 5a. Bestaat het gebruik met kerstmis een blok hout te verbranden, soms bijzonder hard en reeds lang tevoren bewaard? 5b. Welke naam geeft men aan dit hout? 5c. Bestaan in verband hiermee nog bijzondere gebruiken? Beschrijf ze. 5d. Gebeurt nog iets bijzonders met de overgebleven as... en wordt haar bijzondere kracht toegeschreven... bijvoorbeeld in verband met de vruchtbaarheid der akkers? 5e. Wordt met kerstmis in de gezinnen een kerstkribbe of een kerstboom of beide geplaatst? 5 f en die en deze van jongere datum is sinds wanneer is hij dan ingevoerd het uitgangspunt voor de tune van het bureau was het nummer nobody knows you when you're down and out in een uitvoering van Sidney Bechet een favoriet nummer van Voskou. vaak beschreven in de romancyclus het bureau gereconstrueerd en bewerkt door Gertjan Blom we maakten ook een versie waarbij de melodie gespeeld werd op het carillon van de Zuiderkerk in Amsterdam. Geluidenarchief van het Meertens Instituut. Veldwerker, volkskundige J.J. Voskuil. In gesprek met mevrouw W. Lonen en mevrouw P. Lonen uit Leunen. Ikje melk. En een klein beetje moet klein uit zijn. Zou ik u me willen waarschuwen als we drie kwartier om zijn? Want dan oh, geef ik altijd. Ik nee, ja. uh, de klok in de keuken precies. En deze ook. en die ook. En de keuken is ook helemaal precies, ja. is net weer geweest, ja. Dus dat duurt drie kwartier, zo'n bandje. Ja, een bandje. ja, ik weet echt niet of ik drie kwartier wat te vertellen Zo, nou ik moet eerst gewoon een paar dingen... Weet. Ik heb een heleboel vragen die zal ik u uh, dus stellen. U bent in 1906 geboren, hè? heeft u uh, 96? ja. En uw vader was bakker? En mijn vader was bakker en die is in uh, begin 1905, zijn die, juni 1905, zijn die de zaak begonnen, ja. Juni 1905? Ja, en hij is. Mijn uh, <coughs> vader was het van 1870. En die is eerst gewoon bij zijn thuis op de boerderij, want ze hadden hier een grote boerderij, Heistershof was dat. Maar toen hij in militaire dienst geweest was, toen is hij daarna, is hij, ja, bakker, wou hij bakker worden. Ik weet niet, was het niet zo dat hij, dat zijn vader bakker was? Nee, die hadden een grote boerderij. Zijn vader was boer? Was boer. Hoe kwam je erbij, weet u dat toch? Heb je dat wel verteld? Een bakker? Nou ja, ze waren met heel veel jongens. Ze waren met acht kinderen en er waren van Skrikke, dus was driekjes, omme en, en omme Helm. Dat was vader met vier jongens en vier meisjes. ze waren rijk voor haar op de boerderij geen plaats. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Vanaf 5 maart boek 2 van J.J. Voskuils, het bureau in de hoorspelbewerking. De komende twee weken in Avro's Radiotheater... het toneelstuk De Kus in een bijzondere radiobewerking. Een stuk van Gert Thijs, dat volle zalen trok de afgelopen seizoenen... met Carine Krutsen en Huub Stapel. Avro's Radiotheater volgende week dus De Kus. Tot slot van deze uitzending de vertaling van... Nobody Knows You When You're Down and Out. Geschreven en gezongen door Huub van der Lubbe. Leef daarop bloed als een miljonair... Smeet met mijn centen, niets ging met te ver. En nam al, al mijn vrienden mee uit aan de zwier. Eerste glas whisky, champagne en bier. Toen ging het fout, stond ik alleen. Weg al mijn vrienden, waar kon ik heen? Als ik ooit nog een keer een paar gulden verdien, dan krijg die alleen mijn broekzak te zien. Wie ziet je zitten? Als je nergens bent, geen rode rotsen.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 Als je neger bent.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 Is opheen ziedereen weer een hele goeie oude vriend? Reken op. Vreemd is het wel dat niemand je kent. Dat niemand je ziet zitten als je nergens bent. Het bureau naar de roman van J.J. Voskuil in de regie van Peter Ten Uil met Kren ter Brakel's Maarten Koning.